Mark Hokke met het NOS-journaal. Bij een busongeluk ten no de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Een touringcar zou een paar auto's hebben geraakt, kantelde en gleed vervolgens zo'n 20 meter naar beneden een kloof in. Daarbij raakten ook 27 inzittenden gewond, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Over de identiteit en nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. De passagiers waren op excursie naar een klooster in Bulgarije. De plannen van het kabinet om het lerarentekort terug te dringen zullen weinig tot niets uithalen. Dat zegt onderwijsbond AOB in reactie op de plannen van onderwijsministers Slop en van Engelshoven. Die willen werkloze leraren weer voor de klas krijgen en parttimers aanmoedigen meer uur te werken. De vakbond zegt dat leerkrachten die uit het onderwijs zijn gestapt niet terugkeren zolang leraren niet meer gaan verdienen. Bij een shisha lounge in Eindhoven is afgelopen nacht een explosief afgegaan. De politie zegt dat het vermoedelijk om een handgranaat gaat. Er raakte niemand gewond, er is wel schade aan het pand. De politie doet onderzoek in de omgeving van het Waterpijpcafé in Eindhoven. In de Eredivisie zijn twee wedstrijden gespeeld. Ajax won thuis gemakkelijk van FC Emmen. Het werd 5-0, mede dankzij twee doelpunten van Huntelaag. FC Groningen won zijn eerste wedstrijd dit seizoen. Uit bij de Graafschap werd met 1-0 gewonnen. Brei maakte vlak voor rust het doelpunt voor de Groningers. De openingstijdrit in de Vuelta, de ronde van Spanje, is gewonnen door de Australiër Rowan Dennis. Hij bleef in de 8 kilometer in Malaga, nummer 2 Kwiatkowski, 6 seconden voor. Beste Nederlander was Dylan van Baarle. Hij werd 5e. Van de klasse deed Wilco Kelderman goede zaken. Hij fietste naar de tiende tijd. Het weer in de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht valt alleen langs de noordkust nog een enkele bui. Temperaturen zakken naar 7 tot 10 graden.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 Nightwalk. nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op FM. Zaterdagavond. De nightwalk van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update. Nightwalk top 10. Nightwalk. Showfax. En DJs in the mix. DJs in the mix. Op ZFM Zandvoort ZFM.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 derde uurtje vliegen we heel over naar Italië. Met het beste van de clubs uit die met Dieter Kapers Er is muziek van Chesto nu. Met Jayco, met Jackie Chan.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 She said she too young, no, one no man. So, she gon' call her friends, and that's plan. I just saw sushi from Japan. Now, just wanna kick it, Jackie Chan. in a sound Dit is ZFM Zandvoort.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 Lekker van, Lekker, van Lekker van de liefde in de lucht Adem in, adem mij.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 Alles wat ik zie, dies, dies, dat is dies, En alles wat ik zie dies, dies, dies, is dies, Gelukkig hangt de liefde We spijten met die.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 turn it we turn it Ja, en dat was muziek van Ariana Grande. No tears left to cry. En daarvoor het laatste niet van Kraantje Papi met liefde in de lucht. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond, 10 augustus. We weet gehoord, je het gehoord hebt, maar Terry die is bij op zijn Europese tournee... En die is in Spanje, beroofd van zijn sieraden en diamanten.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 In de Melkweg dus vanavond het uh, wekelijkste feestje Encore. En vandaag hadden we natuurlijk ook uh, in de Sloten Pasten, in de Sloten Plas moet ik zeggen, hadden we een feestje Loveland Festival 2018. En in de Flevopark hadden we vandaag Appelsap Festival. Ja, en uh, ik geloof waar ook nog iets van reggae uh, Reggae lake of zo. Op die plek uh, uh, Nelson Modellenpark geloof ik, hè? Waar, uh, Afgelopen weken ook uh, kwakkoe uh, was. Dus uh, ja, er zijn we een hoop feestjes. Ja, daar is het zomer voor natuurlijk, hè. En uh, ik weet niet, uh, is, er niet uh, is er niet nog iets vandaag? Ja, danspel je. Nog tot elf uur. Sparen wouden. Dus ja, uh, eh, altijd leuk. Zie je van antwoord de party update. We gaan door met muziek Junior Jack en Burger met Isamba. E We'll De Nightwalk van 9 tot 12. 9 tot 12. de party update Nightwalk top 10 Nightwalk Showfax. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op CFM Zantvoort. ZFM ZFM, ZFM. Van Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Zojuist de radio, muziek van Wise met Feel My Needs. En dan voor Lucas en Steve met Anywhere. En zo werd het even tijd voor de 10: Boven best plaats voor het Deze week op 10. Ilias en Marientos met de MEA. Deze week op 9: Shakedown. Met Ed Night, de Peggy Goes Acid Journey Remix. Op 8 deze week: Wise in the UK met de plaat die ze zojuist hoorde: Feel My Needs. Op 7. Wonkle Moods met uh, Show You. Op zes deze week Harry Romero met uh, Revolution. De Deep in Jersey Extended Mix. En natuurlijk op vijf uit Duitsland, DJ Coachen. Met Pick Up op vier packs. Ex nummer één plaatje met Electric Feel. Deze week op drie. Tartarian Gypsy Man met Barbara Batiri. De David Bang Remix op 2. Chauvel en Melle met Facilda. Deze week opeen, de plaat die je er straks al gehoord hebt: Junior Jack en Burger met Ease Samba. Dan in de 2018 dasje Nou, die hebben we al gedraaid. Dus wat dacht je nu voor een andere plaat? Veel gevraagde plaat hier op de radio: Het is uh, niet de snelle Plangen, maar wel Kafferhausen en Sjaak. Snelle Sjaak noemen we hem gewoon. Met de stap voor stap.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 Ey grap, ik doe de shit stap voor stap, hey lazer. Boek hey, geen nakje of een baby, ik ben je alleen een beach. Van drank en schwennen, maar ga je wel gaat we daar wel palpam. Wat je weet, als ik we knallen is het toch dan, dan. U mag zitten wat ik kan staan. Deze motherfuck op wat de op maar hell no. Get voor die onzin, bitch. Toma walkie is twee I Mag zitten aan ass and dit, spa alles wat lekker gaat, alles is fris. Hebben geen vak, geen vak voor een bitch, Je weet hoe we doen, Beam, bam, boom. Die pijn broe, die weet het zelf vaaf, vind ik. Even zelf zoeken, Mr. Fine. Ik kom binnen zoveel hoep, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap.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 Bait house. a doom,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 Voor nu zeg ik, eh, blijf gewoon lekker luisteren voordat je van voor alles gaat mis. Dan gaan we door met eh, El Professor, met Belli, Bella Ciao. Ja, hebben ze een remix van gemaakt. Hè? Werd er werd erg veel op Tomorrowland eh, gerijden. Eh. Bella Ciao, de huge remix van die gelijknamige serie. Bella Ciao heet het, geloof ik niet. Ik weet niet of het Bella Ciao heet, maar in ieder geval, hele populaire zin. Luister maar, ik zeg het zo meteen, na de break...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 Ciao, ciao, e te muoio da partigiano, tu mi devi sefermi e se fellire la sua montagna, o bellacciato della.